Zes uur, René van Brakel met het NOS-journaal. De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is een week gegijzeld geweest... in het Syrische grensgebied met Turkije. Hij werd vorige week donderdag samen met een Britse journalist ontvoerd. Het is niet bekend door wie. De fotograaf raakte licht gewond en is nu in Turkije. Het is niet duidelijk wanneer hij terugkomt naar Nederland. Oerlemans is een freelance fotograaf... die al twee keer een zilveren camera kreeg voor zijn werk. Londen maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Engeland wordt vanochtend wakker met klokgelui. Om 12 over 8 lokale tijd zullen duizenden klokken door het hele land drie minuten lang luiden. Vanavond wordt tijdens de openingsceremonie het startzijn gegeven voor de Spelen. Maar om tien uur vanochtend komt handboogschutter Rick van der Ven als eerste Nederlander al in actie. Vier grote MBO-instellingen hebben gespeculeerd met geld dat bestemd is voor huisvesting en onderwijs. Dat meldt de Telegraaf, die onderzoek heeft gedaan naar de jaarrekening van acht grote MBO's. Volgens de krant hebben vier ROC's risicovolle derivaten afgesloten. Dat zijn producten die een verzekering bieden tegen rentestijgingen. Bij lage rente, zoals nu, verliezen de MBO's jaarlijks soms miljoenen euro's. Nederland heeft de ontwikkelingshulp aan Rwanda opgeschort... omdat het land Tutsi-rebellen in Congo steunt. Rwanda zou dit jaar 5 miljoen euro krijgen van Nederland... maar dat wordt voorlopig niet betaald. Het geld was bedoeld om de rechtsstaat in het Afrikaanse land te versterken. Het besluit volgt op een kritisch rapport van de Verenigde Naties... waarin staat dat Rwanda de opstandelingen in het oosten van Congo steunt. In Utrecht komen vandaag 40 woningen beschikbaar voor mensen die hun huis in kanale moesten verlaten vanwege asbest. De FOKW's worden nu nog opgevangen in hotels, maar vooral voor gezinnen is dat niet ideaal. Dit weekend komen er nog 49 zogeheten logeerwoningen bij. Het is nog onduidelijk wanneer de 174 huishoudens terug kunnen naar huis. Het weer zondag en al snel warm met maximaal 30 graden. In de middag meer bewolking en kans op onweer. Dit was het NLS-journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 27 juli. De dag dat de Olympische Spelen beginnen. De klokken in Engeland gaan later vandaag luiden. Maar het is niet alleen sport dat de klok slaat. We gaan ook kijken naar de Rabobank. Die bank moet namelijk de broekriem aanhalen. We spreken over Otsjel, want daar gaat erg veel mis. Het gaat over de opslag van chemische stoffen. En Bram van Meulen is nog steeds bij de grens tussen Syrië en Turkije. We we ook aandacht voor de cijfers van Facebook, want die vallen tegen. En zoals ik al zei, veel Olympisch nieuws. Maar ook het verhaal over het afknellen van een been, waardoor je harder gaat lopen. Tot tien uur is dit in de sportzomer op Radio 1, het NOS Radio 1 Journal. En dat beginnen we met het nieuwsoverzicht. Een week lang was hij gegijzeld in Syrië, maar nu is hij weer vrij. De Nederlandse nieuwsfotograaf en zilveren camera-winnaar Jeroen Oelemans... maakte minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... gisteravond bekend in het programma Nieuwsuur. Hij is, voor zover wij weten, ontvoerd met die Britse collega John Kentley in Syrië. En uh, dat is uh, afgelopen week donderdag uh, gebeurd. En uh, uh, in elk geval is het nu zo dat uh, bevestigd is dat hij... Uh, is uh, vrijgekomen en nu in uh, Turkije is. Oelemans werd een week lang gegijzeld vlakbij de grens met Turkije. Op verzoek van zijn familie en het ministerie van Buitenlandse Zaken werd de gijzeling stilgehouden. Publiciteit zou de zaak volgens de minister bemoeilijken. Hoe Oelemans precies is vrijgekomen is nog niet bekend. Dat is uh, voor, voor mij op dit ogenblik nog niet uh, uh, precies duidelijk. Hij blijkt wel gewond te zijn geraakt, maar verkeert in een uh, redelijke toestand heeft ook zelf contact met het thuisfront gehad. En ik kan daaraan toevoegen dat mensen van onze ambassade in Ankara... op weg zijn naar de plek waar hij is om hem uh, bij te staan... en er ook voor te zorgen dat hij zo snel mogelijk naar Nederland kan terugkomen. Ook door wie Oelemans en zijn Britse collega zijn ontvoerd... is nog onduidelijk. Correspondent Bram Vermeulen bij de Turks-Syrische grens. Er zijn gewoon heel, heel veel groeperingen, uh, gewapende jongeren... en je weet gewoon niet altijd met wie je uh, zaken uh, doet daar... Het kan eraan uh, hebben gelegen dat hij misschien met de verkeerde smokkelaars meegegaan. of dat hij gewoonweg tegen de verkeerde mensen is aangelopen. die geld hebben willen verdienen uh, aan zijn kidnapping. Volgens de Nederlandse regering is in elk geval geen losgeld betaald voor de fotograaf. Een bijzondere vondst op het terrein van het voormalige Dutchbat-kamp in Srebrenica. Daar is namelijk het graf ontdekt waarna al jaren werd gezocht... door oud-militairen en de vredesorganisatie IKV Pax Christi. Een eerste lichaam is gisteren gevonden... en verwacht wordt dat de komende dagen nog zeker vier lichamen worden opgegraven. Dion van den Berg van Pax Christi. Ja, wij hebben samen met een aantal Dutchbatters... alle informatie verzameld die beschikbaar was... In een laatste ultieme poging om toch dat graf te vinden. Na twee eerdere pogingen die mislukt waren. Dus we hebben gebruik gemaakt van uh, foto's die Dutchbetter zelf gemaakt hebben. Van luchtfoto's van het Joegoslavië-tribunaal. Van verklaringen van tientallen Dutchbetter zelf. Uh, de, de boeken, de notities die geschreven zijn over Srebrenica. De vijf doden werden in 1995 door Nederlandse militairen begraven. Dat gebeurde kort na de val van de enclave. Die onder bescherming stond van Dutchbet. De Rabobank gaat de komende vier jaar 1500 tot 3000 banen schrappen. Maatregel levert volgens de bank in 2016 een besparing op van 500 miljoen euro. Economie-redacteur Peter van der Meerschout legt uit waarom. Ja, dat moeten ze doen omdat um, de inkomsten van de klanten... eigenlijk minder zijn dan ze hadden gerekend. En klanten werken nu ook anders. weet weet of dat jij bij een oude bank zit of dat je bij een andere bank zit... maar je doet heel veel dingen tegenwoordig via internet. Dat betekent dus dat je die mensen aan het loket niet meer nodig hebt. Ook heeft de bank te maken met strengere eisen vanuit Europa. Ze moeten een grote buffer aanhouden. Kosten moeten daarom omlaag en personeels is een grote kostenpost. Voor diegene die zijn baan niet verliest... geldt dat de arbeidsvoorwaarden worden verzoperd. Dat gaat ook op voor het pensioen. Op dit moment betalen de medewerkers van de Rabobank weinig mee aan hun eigen pensioen. Nou, dat betaalt dus de baas. Nou, als de baas dat nu minder gaat doen, dan is dat al een enorme slok op een poging. Bij de vestigingen van de Rabobank werken 35.000 mensen. Vijf tot 10 procent van de banen verdwijnt de komende jaren. De bank verwacht al voorlopig geen gedwongen ontslagen. Als Griekenland in de eurozone wil blijven, dan moet het land aan zijn verplichtingen blijven voldoen. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Barroso nog maar eens een keertje tijdens een bezoek aan de Griekse premier Samaras. The key word here is deliver, deliver, deliver, deliver. To maintain the trust of European and international partners, the delays must end. Words are not enough. Actions are much more important. Resultaat, resultaat, resultaat en geen vertragingen meer. Dat is volgens Barroso de enige manier om het vertrouwen van de Europese partners te krijgen. Griekenland heeft de plannen klaar liggen, maar het is nog erg gecompliceerd. Correspondent Connie Keeser zijn er wel, want dat zijn opnieuw kortingen op pensioenen. En bijvoorbeeld in de gezondheidszorg geldt vooral voor de hogere pensioenen, uh, waarvoor een maximum gaat gelden. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om het afschaffen van uitkeringen. Uh, en weer kortingen op de ambtenaren salarissen. En uh, ja, uh, dat, uh, dat komt niet uh, leuk aan bij de Grieken. En, en zeker ook niet bij de oppositie. Maar Samaras heeft vertrouwen. Hij zegt tegen Barroso dat zijn regering er alles aan zal doen om de volgenomen hervormingen Vormingen door te voeren. Gevangenis in Tilburg die wordt een jaar langer verhuurd aan België. Staatssecretaris Steven gaat daarmee in op een verzoek van de Belgische minister van Justitie. Nederland heeft de cellen niet nodig en in België is er juist een tekort. In België zitten nu zo'n 650 Belgische. In Tilburg, sorry, moet ik zeggen, in Tilburg zitten nu zo'n 650 Belgische gevangenen vast. Staatssecretaris Steven niet om de, de allerbeers uh, moeilijkste uh, criminelen, maar de, over eigenlijk uh, zitten daar wel gedetineerden die middellange gevangenisstraf hebben. Dus niet dat je elke week uh, heel veel in- en uitgaande bewegingen krijgt, maar wel mensen die variëren tussen een jaar gevangenisstraf en dan oplopen tot zes jaar gevangenis. Het is nog maar de vraag of België ook na 2013 een beroep kan doen op Tilburg. We moeten zelf natuurlijk ook eens even kijken hoe het gaat met de capaciteit van de Nederlandse gevangenissen, want die hm. zitten in Nederland op dit moment ook behoorlijk vol. Dus er kan in 2013 weer een Situatie zijn dat we daar niet langer mee door kunnen gaan na, na dat jaar. Voor Tilburg betekent de verhuring in ieder geval dat de gevangenis voorlopig open kan blijven. en dat de 480 Nederlandse medewerkers werk houden. België betaalt zo'n 40 miljoen euro per jaar aan Nederland om de gevangenis te mogen gebruiken. En dan Facebook, de sociaal netwerksite, heeft de afgelopen drie maanden een verlies geleden van 128 miljoen euro. Facebook presenteerde zijn eerste kwartaalcijfers sinds de beursgang in mei. Het verlies komt volgens Amerikaanse beursdeskundigen niet als een verrassing. I think it clearly indicates that Facebook shares were overhyped from the beginning. A lot of the, the kind of classic valuation things that we look at were being thrown out the window because people felt that Facebook was somehow a special company, that they could grow an enormous clip forever. De beursgang van Facebook is vanaf het begin te veel gehyped. En mensen gingen ervan uit dat het bedrijf oneindig kon groeien. Maar dat kan geen enkel bedrijf, zegt deze beursexpert. Dat is ook goed nieuws voor Facebook. Het aantal gebruikers blijft wel toenemen en staat nu op bijna 1 miljard. Londen maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. De stad is er helemaal klaar voor. Gisteren had de Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney nog kritiek op de organisatie. Daar had de burgemeester van Londen, Boris Johnson, het volgende op te zeggen. Ik hoor er een man, een man die Mitt Romney, die wil weten of we klaar zijn. Hij wil weten of we klaar zijn. We klaar? The stadium is ready, the aquatic sector is ready, the balance room is ready, the security is ready, the police are ready, the transport system is ready! Ready Ja, ze zijn dus ready daar, volgens Boris Johnson. Johnson gaf zijn uh, toespraak voor een uitzinnige menigte in Hyde Park... waar juist de Olympische Vlam was aangekomen na een tocht van 13.000 kilometer. Vanavond is de openingsceremonie in het Olympisch Stadion. Daar zal koningin Elisabeth de Speler van 2012 officieel openen. En dat is vanaf 10 voor 10 te zien op, de, op Nederland 1 bij de NOS... en natuurlijk te horen hier op Radio 1. Jubelstemming op de Europese beurzen, die sloten gisteren fors hoger. AIX-index die won 2,4 procent. En ook de graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs... die sloten hoger, met winsten tussen de anderhalf en de vier procent. In Italië en Spanje werden zelfs winsten geboekt van rond de zes procent. Reden voor de hogere slotkoersen... was een uitspraak van ECB-voorzitter Mario Draghi. Die garandeerde dat de Europese Centrale Bank... er alles aan zal doen om de euro overeind te houden. En dat deed ook de Amerikaanse beurzen goed. Dow Jones, die met 1,7 procent, de Nasdaq 1,4 procent erbij. En in Japan is de nieuwe handelsdag ook alweer begonnen. En daar opende de Nikkei-index met een dikke pro procent in de plus. Dit is het NOS Radio 1 journal met Bert van Sloten. Ik ga het ook niet meer. We hebben tijd voor de muziek. De nieuwe trailer van de film van Kylie Minogue Jack and Diane is te vinden op internet. Australische zangeres, aan ex actrice, is in de film de stoere eigenares van een tattoo shop. Minogue's laatste noemenswaardige rol dat trouwens alweer van elf jaar geleden. Toen speelde ze de Groene Vee in Moulin Rouge. Elie en Robbie Williams waren dat. De Utrechtse woningcoöperatie Mitros is bezig vervangende woningen te regelen... voor de geëvacueerden van Kanaaleiland. Als de coöperatie verkiezen velen van hen zo'n woning... boven een langdurig bedrijf in een hotel. Zeker nu er nog altijd onduidelijkheid is... over de vraag wanneer de asbestproblemen in de wijk zijn opgelost. Directeur Rob Rotscheid gaf een toelichting aan Marcel Bril. Meneer Rotscheid, u bent druk bezig met van alles en nog wat. Bijvoorbeeld het inrichten van... Ik geloof dat het wisselwoningen heette. Maar in ieder geval tijdelijke woningen waar mensen kunnen gaan verblijven. Hoe staat dat daarmee? Ja, het zijn logeerwoningen, zo noemen wij dat. Uh, wij zijn er nu bezig om die allemaal in te richten. We hebben er morgen ongeveer 40 gereed en in het weekend 89. En daar kunnen de mensen heen die nu in een hotel zitten... Ja, we gaan uh, uh, vanaf morgen in gesprek met uh, onze bewoners om te kijken wat het beste past bij hun, uh, hun wensen. Uh, en daarvoor hebben we die, uh, die woning beschikbaar. Maar het is nog niet zo dat u nu weet dat heel veel mensen daar al gebruik van willen gaan maken? We weten dat er heel veel mensen gebruik van uh, willen maken. Ik was vanmiddag in een uh, hotel, daar hoorde ik het ook. Er was uh, iemand die uh, zich erg zorgen maakte om de twee dieren. Die logeerde bij haar moeder en die wilde heel graag dat ze hier weer uh, bij haar waren. Maar kunt u ze ook dwingen uh, om daar naartoe te gaan? Want u heeft er uh, een aantal klaar. En als mensen nou niet willen, wat dan? Wij zorgen samen met de bewoners voor de maximale oplossing voor hen. En daar hebben we verschillende alternatieven voor. Waarom heeft u deze logeerwoningen in het leven geroepen? Omdat we weten dat mensen uh, toch met kinderen zitten... Uh, op een kleine kamer, in hotellobby's. Uh, ja, dat is niet de ideale situatie voor gezinnen om daar lang in te verblijven. Maar ook misschien wel omdat heel veel kamers in heel veel hotels... heel veel nachten heel duur is. Uh, nee, kosten is geen overweging geweest. Dit is een veel duurdere oplossing dan mensen in de hotels laten zitten. Ik hoor ook mensen die zeggen van ja, ik hoef helemaal niet meer terug naar die, uh, naar die flat die nu, uh, ja, die, die nu onder de asbest zit. Dat voel ik me niet veilig, daar heb ik geen zin meer in. Hoort u die geleiden ook? Uh, mensen maken zich heel erg ongerust over of het wel veilig is. Dat is ook onze zorg uh, om daar uh, te kijken. En we zullen ook goed in overleg moeten gaan met de bewoners wat we doen met dit vraagstuk. Maar als zij nou niet terug willen, kunt u dan permanente woningen aanbieden? Dat het geen logeerwoningen worden, maar woonwoningen? Nou, dat is een van de vragen die nu aan de orde is. U kunt zich voorstellen, we zijn eerst nu druk bezig geweest met de omvang. Ik hoor deze vraag nu ook. Nou, dat is een van de vragen die we nu de komende dagen moeten beantwoorden. Ik hoorde dat uw bedrijf nu al ongeveer 1 miljoen aan schade heeft. Is dat nog wel op te brengen voor u? Uh, het is een, een hele grote aderlating uh, natuurlijk. Want we zitten al, al een grote financiële druk door allerlei andere zaken in, in, de, in de corporatiesector. Het is dus erg uh, jammer dat we dat hier moeten uitgeven. Niet aan de verbeteren van, uh, van onze woningen. Uh, dus uh, ja, dat is, uh, dat is helaas. Maar uh, we moeten wel de bewoners goed opvangen. En dan uh, ja, is, speelt geld toch even een andere rol dan in andere situaties. Ja, maar wel lastig, want u bent nog lang nu. U weet ook niet wanneer het opbouwt. Nee, dat weten we ook uh, niet. Uh, dat hangt ook sterk af van wat, wat we aantreffen. En daarna is het een zaak van juristen om te kijken wie uiteindelijk uh, aansprakelijk is voor de schade. De gemeente die heeft een onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Daar zou ook de rol van uw organisatie bij bekeken worden, neem ik zo aan. Vindt u dat een goede zaak? Ja, wij vinden wel zelf ook dat we precies weten wat er gebeurd is. Uh, want uh, ja, hier moet gewoon alles duidelijk zijn. Zeker in het belang van de bewoners, want die vragen daar uh, ook uh, permanent uh, naar. Dus wat mij betreft uitstekend en wij zullen daar alle medewerking aan verlenen. De directeur van de Utrechtse woningcoöperatie Mitros was dat in gesprek met onze verslaggever Marcel Bril. KLM, ABN AMRO, KPMG zijn zomaar wat bedrijven waar personeelsleden in de tijd van de baas mogen sporten. Volgens het Nederlands Instituut voor Sporten en Bewegen kan Nederland 1 miljard euro verdienen als alle werknemers gaan hardlopen, mountainbiken of tennissen. Sportende werknemers zijn namelijk minder vaak ziek en verzuimen ook minder. Verslaggever Jeroen Schutheiser nu op bezoek bij een sportsessie van Albert Heijn waar ze in training zijn voor de Dam tot Damloop. Oké, okay, dames, uh, dames en heren. Welkom. We gaan straks weer starten met de tweede training... Uh, voor het Albert Heijn gebeuren voor de Damte Dam. uh, Zijn er nog uh, pijntjes, spierpijnen na week geweest? Ik hoorde alleen Mirjam, geloof ik. En jij had iets van? blast van de buikspieren. Dus uh, we gaan zo dadelijk lekker even inlopen... Uh, en oefeningetjes weer doen. Goed, we gaan naar buiten toe. Lekker rennen. Nou, daar gaan ze. Peter Lindenberg van uh, de personeelszaken... Mooi om te zien, toch weer. Waarom vindt uh, Albert Heijn dit zo belangrijk? Dat mensen in de tijd van de baas gaan sporten? Nou, we vinden het belangrijk dat medewerkers betrokken zijn en gezond zijn. En er is ook een samenhang tussen betrokkenheid en gezondheid, denken wij. Uh, daarom steunen we dit ook. Want sporten betekent minder vaak ziek. Is dat bewezen? Ik weet niet of dat bewezen is. Ik denk wel dat er een samenhang is tussen gezondheid en sporten. Ik denk mensen die sporten en goed voor hun lijf zorgen... dat die over het algemeen gezonder zijn. En beter ook de, ja, de dingen aan kunnen die met het werk verbonden zijn. Heeft Albert Heijn last van een hoge ziekteverzuim? Nou, niet echt. Ik denk dat wij redelijk op het, op het gemiddelde zitten. In ieder geval hier voor het kantoor. Dat zal zo rond de 3% liggen. Voor winkels en, en zeg maar andere activiteiten ligt het ietsje hoger. Maar ook niet, niet heel erg idioot hoog. Als je met elkaar sport, als je je gezond voelt, als je je lekker voelt, als je er zin in hebt... dan zul je over het algemeen ook wat meer betrokken zijn, meer plezier in je werk hebben... en minder vaak de neiging hebben om een baaldag op te nemen bijvoorbeeld. Er sporten er veel mensen? Ja, ik denk het wel. We hebben dat nooit helemaal gemeten hoeveel mensen sporten. Maar hier in, in, in dit gebouw, is dus dan het hoofdkantoor van, van onder andere Albert Heijn... daar sporten heel veel mensen. Uh, mensen hebben toch een soort van affiniteit uh, daarmee. Gaat het dan ook om uh, tennissen, uh, tafelvoetbal, uh, biljarten? Ja, het kan, eigenlijk kan het alles zijn. Maar we doen bijvoorbeeld dingen rondom mountainbiken, beachvolleybal... Uh, kitesurf hebben we zelfs gedaan. En uh, denksporten? Ja, dat kan, kan natuurlijk ook. Maar het werken hier is al een denksport op zichzelf. Dus, uh... Het moet echt bewegen zijn. Dat is wel, ja. Nou, daar komen ze aan... In sukkeldraf, dat kan ik nog wel volhouden. Ja, we hebben het voorprogramma lekker gehad. Uh... Dat is wel een sukkeldrafje, zeg. Sukkeldrafje? Nou, nou, vraagt u me eventjes hoe zwaar het was hier zo. <lacht> nee, toch. Wat gaat er door u heen? <lacht> nou, dat we goed begonnen zijn. Hoe belangrijk is dat ze hier aan meedoen? Nou, dat is vooral leuk. Nou, ik ben in training voor de Damloop, hè. Dus ja, we moeten... Uh... Van tevoren goed beginnen. Om nou, het ongetraind meedoen, nee, dat is gevaarlijk. Nee, dat is niet goed. Dat, dat red ik sowieso niet meer. Mijn kinderen lopen ongetraind, maar dat uh, ga ik niet redden. We beginnen rustig. Dat doen we viermaal. Rustig met je arm links draaien. Een heel stukje. Je dribbelt rustig terug. U heeft verstand van het lopen, hè? hoorde ik. Een klein beetje. Ja, ja, ja. ja. ik heb uh, diverse diploma's, trainersdiploma's via de Atletiek Unie. Ik ben docent bij de KVB ook nog. De ene moet je opjutten en de andere ja, afremmen. Moet je afremmen inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Er zit altijd al een stelletje haantjes tussen. Het was bij een ja. sporten op school hoe groot dat er een paar zo overdreven van waren. Ja, daar was ik er ook een van. <lacht> Sorry. <lacht> dat proberen we nu uit te bannen. Mevrouw, u doet wel een beetje rustig aan, want u had na de training vorige week last. Ja, ik heb voor mijn buikspieren. Ik dacht, ik heb iets verkeerds gegeten. Of, uh... Wij vinden eigenlijk dat we mensen een beetje moeten helpen... om na te denken over uh, ja, wat dan in het jargon heet een gezonde leefstijl. Dus een beetje nadenken over wat je eet en, uh, en over hoe je beweegt. Zitten die uh, jongens en meisjes die nu zo uh, braaf hardlopen... die zitten morgen weer een te eten? De kern is dat iedereen dat zelf moet weten, maar mensen die, die aan sport doen, die zullen over het algemeen wel gezonde keuzes maken. Ja, ik hoef het eerst mee. Dus ik vind het wel heel spannend hoor. Ik, ik, denk, ik, ik denk eigenlijk niet ga halen. Ik ga ervoor. En ik, de 16 kilometer is wel heel veel. Het is een loopbeweging, hè? Een loopbeweging. Twee links, twee rechts. Ja, ga maar door. Ga maar door, ga maar door. Verslag even Schutijzer bij de training in Saandam. De doen maar liefst 2500 werknemers mee van Ahold aan die Dam tot Damloop. En als u wil weten wanneer die is? Die is op 23 september. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. FC Twente heeft op overtuigende wijze de derde ronde van de Europa League bereikt. In Finland werd Inter Turku met 5-0 verslagen. Vorige week in Enschede bleef het nog 1-1. En in Arnhem bereikte ook Vitesse de volgende ronde... door een overwinning op een locomotief Plovdiv. Na gelijkspel in Bulgarije, daar werd het 4-4, werd het 3-1 thuis in Arnhem. In de volgende ronde is Antje klaar, de tegenstander. Dat is de club van Guus Hiddink. Voor hockeyster Willemijn Bos zijn de Olympische Spelen al voorbij... voordat ze zijn begonnen. Verdedigster Van Laren liep in een oefenwedstrijd tegen de Verenigde Staten... een zware knieblessure op en keert terug naar Nederland. Volgens hockeyverslaggever Philip Koken... is het vertrek van Bos ook een zware tegenvallen voor de bondscoach. Max Kolders speelt momenteel met uh, Maatje palm op de voorstoppositie... dan geruggesteund door de laatste vrouw, de laatste verdedigster. Dat is Willemijn Bos. En uh, dat is een soort van uh, ja, uh, een, een boomlange verdedigster... die heel makkelijk ook door de knieën gaat. Die alles tegenhoudt ja, wat er tegen te houden is. Dat is een soort slot op de deur. Met ook nog eens een hele goede paas. Zo'n zo lage paas die, die, die vaak door drie linies heen gaat. Ja, dat is wel een behoorlijke aderlating En bovendien was Willemijn Borst ook een van de speeltjes... Eh, op wie Caldas bouwde met de aanvallende strafkorn. Bondcoach Max Caldas zal mogelijk later vandaag bekendmaken... hoe hij deze tegenslag gaat opvangen. wedstrijd tegen de Verenigde Staten werd overigens met 2-1 verloren. De Nederlandse mannen hadden meer succes. Die wonen hun laatste oefenpotje met 5-1 van Pakistan. Atleet Usain Bolt zal vanavond tijdens de openingsceremonie de Jamaicanse ploeg aanvoeren. Wereldrecordhouder op de 100 en de 200 meter is aangewezen als vlaggedrager. Tijdens de ceremonie zal maar een klein aantal Nederlandse atleten aanwezig zijn. Van de 133 Nederlanders die al in Nederland zijn... zullen er 42 achter vlaggedrager Dorian van Rijsselbergen lopen. Sporters die binnen 48 uur na de opening in actie komen... mogen sowieso niet bij de ceremonie aanwezig zijn. En daarnaast reist een groot aantal sporters pas later af naar Engeland. Met het Olympische voetbaltoernooi heeft Japan voor een verrassing gezorgd... door een van de favorieten, Spanje, met 1-0 te verslaan. Ook voor het gasland begon het toernooi teleurstellend. Groot-Brittannië bleef tegen Senegal steken op een 1-1 gelijkspel. Brazilië begon wel voortvarend en stond binnen een half uur... al met 3-0 voor tegen Egypte. In de tweede helft kwamen de Noord-Afrikanen verrassend terug tot 3-2... maar daar bleef het bij. En tennisser Robin Haasen bereikte gisteren het aan bij het ATP-toernooi... in Kietsmoel. de kwartfinale en de halve finale. Titelverdediger kende in de Oostenrijkse stad een drukke dag. Hij versloeg eerst de Oostenrijkse qualifier Philippe Oswald... en daarna de Amerikaan Wayne Ernest Na dit evenement reist Haas af naar de Olympische Spelen. En daar moet hij het in de eerste ronde opnemen... tegen de Fransman Richard Casquet. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. una tómbola, son ya arriba y arriba la vida es una tómbola de noche y de día la vida es una tómbola Lekker een lekkere zomerse klank om bij wakker te worden. Op zo'n dag als vandaag, de laatste mooie dag. En wat voor een dag gaat dat worden? Maar dat hoort u allemaal direct in het weerbericht. Manu, ciao was dat. La vida tombola. Radio 1. Het NOS-journaal. Jan van de Putten, goedemorgen. Goedemorgen. Vier grote mbo-instellingen hebben gespeculeerd met geld dat bestemd is voor huisvesting en onderwijs. Dat meldt de Telegraaf. Die heeft onderzoek gedaan naar de jaarrekeningen van acht grote mbo's. Volgens de krant hebben vier ROC's riskante derivaten afgesloten. En bij een lage rente, zoals nu, verliezen die mbo's daardoor jaarlijks soms miljoenen euro's. De Nederlandse fotograaf Jeroen Oerlemans is een week gegijzeld geweest... in het Syrische grensgebied met Turkije. Hij werd vorige week donderdag samen met een Britse journalist ontvoerd. Het is niet bekend hoe wie. De fotograaf raakte licht gewond en is nu in Turkije. Londen maakt zich op voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Om 12:09 over 9 Nederlandse tijd luiden in Heel Groot-Brittannië... drie minuten duizenden klokken. En vanavond is de openingsceremonie van de Spelen. In in Utrecht komen vandaag 40 woningen beschikbaar voor mensen die hun huis in Kanaleneiland moesten verlaten vanwege asbest. Die evacuees worden nu opgevangen in hotels, maar vooral voor gezinnen is dat niet ideaal. En dit weekend komen er nog eens 49 zogeheten logeerwoningen bij. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Na dagenlang warm zomerweer voelt vandaag een broeierige afsluiten. Het later op de dag onweersbuien. Het is vanochtend zonnig en de temperaturen lopen snel op richting 25 graden. Er trekken slechts af en toe wat wolkenvelden over. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en in het zuidwesten kunnen enkele buien vanuit België het land binnentrekken. Bij deze buien is ook kans op onweer. In de loop van de middag neemt de bewolking verder toe en is in de hele zuidoostelijke helft van het land kans op onweersbuien. In het noorden blijft het lang zonnig en droog. De temperaturen liggen vanmiddag rond 25 graden in het noordwesten... en tussen 27 en 30 graden in de rest van het land en er staat maar weinig wind. Vanavond wordt het overal bewolkt en later in de avond en komende nacht... trekken vooral over het oosten nog een aantal stevige buien. De temperatuur daalt in de nacht naar een graad of 15... en morgenochtend verlaat de neerslag het land. Morgenmiddag is het overwegend droog en wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal een graad of 21. Ook zondag ligt de middagtemperatuur rond 21 graden... en dan is smiddags kans op enkele buien. On je marks! En de atleten zijn weg! Er huh? gaat er meteen een de baan af en het stadion uit! Ja, natuurlijk, die gaat naar Euronix! Voor een 82 centimeter Sony Full HD-TV. Tot en met woensdag van 599. Voor maar 399 euro. Dat is 200 euro winnen! Op naar Euronix! Of kijk een bestel op Euronix.nl. Vanavond op Nederland 2: De slimste mens.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 De NOS, het Radio 1-journaal. De Olympische Spelen die beginnen vanavond echt en Londen lijkt er helemaal klaar voor. Miljoenen supporters uit de hele wereld die komen naar de Engelse hoofdstad. De Nederlanders zullen ook in het Holland House te zien zijn en te vinden zijn. Niet alleen voor bier, maar ook voor een verloren paspoort... of gewoon een probleem, of voor een huldiging. De bijdrage is van Paul Sanders. De laatste hand moet worden gelegd aan het Holland-Heinekenhuis. Het is geopend... In Londen en dat moet de pleisterplaats worden voor de Nederlandse supporters. Hier op het grote podium en in de grote hal moet het succes worden gevierd dat de Nederlandse supporters gaan halen op de Spelen. Als het goed is, tenminste. Er worden duizenden supporters verwacht en ja, die supporters kennen natuurlijk ook zo hun problemen. En daarom is er de Nederlandse ambassade. Wij zijn hier vooral om mensen die onverhoopt in moeilijkheden komen... om die zo snel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen. Ambassadeur Pim Waldeck. Het is een spannende dag voor hem. Want... Het grootste sportevenement ter wereld komt in zijn stad. We hebben dus drie steunpunten ingericht op uh, plekken waar veel Nederlanders zullen komen. Dat is hier in het Holland-Heinekenhuis. Dat is op de Oranje Camping. En het is in Weymouth waar het zeilen plaatsvindt. En uh, dat is vrij, snel, vrij buiten Londen. Dus we dachten het is ook goed om daar een paar mensen neer te zetten die uh, kunnen helpen. Um, uit dat is in eerste instantie een informatiedesk. Um, uh, uh, maar... Um, die mensen zijn er goed op ingericht om te vertellen waar, wat je moet doen... of waar je naartoe moet als er iets aan de hand is. En als het uh, heel erg is, dan kunnen ze uh, de mensen verwijzen naar de ambassade... die natuurlijk in Centraal Londen is. En dan word je daar verder geholpen. Maar dat kan gaan vanaf uh, verloren paspoorten, de bekende geval. Er zijn veel zakkenrollers in, het, uh, in de stad gesignaleerd. Geldzaken, daar kunnen we helaas als rijksinstelling niet in voorzien. Maar we kunnen wel mensen helpen om te zeggen... hoe kom je aan uh, geld als je geen pasje meer hebt... Uh, dan zijn er uiteraard uh, de minder leuke dingen, zoals uh, een ongeluk of een, uh, een, een ziekenhuisopname. Dan kunnen we daar ook uh, bij van dienst zijn, ook om, uh, richting de familie. En uh, so ja, zo krijg je een trap naar steeds erger en uh, dat, uh, dat kunnen we allemaal verzorgen. Voor, ja. uh, voor de rest uh, is het vooral informatie geven over, uh, over Londen. Ja. Heeft u nog belangrijke tips voor Nederlanders die naar Londen komen? Wat zijn de do's en don'ts? Nou, ik denk allereerst dat... Kijk, het is natuurlijk een enorme, toch een, een, een beveiligde operatie. Met enorm veel inzet van vrijwilligers ook. Ik, ik heb er gisteren al een heleboel meegemaakt. sommige spreken zelfs ook Nederlands. Uh, geweldige mensen, die komen over het hele land vandaan. Maar uh, die staan natuurlijk allemaal onder leiding van, uh, van hogere machten. Politie. En er is hier één ding in Engeland heel gewoon. Dat als de politie iets zegt dat je moet doen, dan doe je dat ook. En dan ga je dan niet over... Nee, dat wil in Nederland nog wel eens gebeuren, maar dat is in Londen een doont. Ja, en als een, een, een eng en zeggen, je moet nu rechtsaf met die andere mensen daar naartoe... dan moet je dat ook doen en niet linksaf gaan. Ja. En wat zijn de do's? Want die zijn natuurlijk ook belangrijk. De do's zijn uh, absoluut genieten uh, van de Britse zomer. Is het, <laughs> het is onlondens weer, 29, on 29 graden. graden. Het is bloedheet, ja. maar uh, ik hoop dat het uh, goed weer blijft. Uh, de stad heeft zich helemaal uh, als een soort bloem opengegaan. Uh, eerst was het erg in de knoppen. Nu ineens zie je overal zie je de, de, de tenten komen. En de, en, de, en de schermen komen. En de hele stad die is, uh, is bezig om de wereld welkom te heten. En maakt daar gebruik van. Het is, uh, het is geweldig om nu deze zomer in Londen te zijn. Het zei Pim Waldeck, tegenwoordig ambassadeur in Londen. Speciaal voor alle supporters is de ambassade verder nog actief op Twitter. En er is een speciale app. En er is ook nog een oranje boekje met informatie over de stad. Vier jaar geleden was hij de absolute ster van de spelers. Zwemmer Michael Phelps van schreef Olympische Geschiedenis acht gouden medailles. En in Londen is hij opnieuw van de partij. Voor de laatste keer dat wel, want de Amerikaan zet een punt achter zijn carrière. Zijn persconferentie ging dan ook niet onopgemerkt voorbij, zag verslaggever Edwin Cornelissen. Dat is even iets anders dan de internationale persconferentie van Ranomi Kromovijojo, waar wel geteld acht buitenlandse journalisten op afkwamen. Ik wil jullie weten dat we vijf tot tien minuten beginnen. De zwemmers zijn op de weg, maar ik heb een beetje Dank je. De grote zaal in het Main Press Center loopt vol met honderden journalisten. En die zijn natuurlijk gekomen voor deze man. Zoals voor Michael, Michael is een vier keer Olympiën. Hij um, hoeft een totale van 16 Olympic Games medals, 14 van hen gold. Vier jaar geleden in Beijing, zoals de meeste van jullie al weten, Michael de eerste athlete in de historie om 8 gold medals in een olympiade te winnen. And that is it. It's eight straight gold medals. Michael Phelps is the greatest. Absolutely brilliant. Er gaat geroezemoes door de zaal op het moment dat dit fenomeen Michael Phelps naar binnen komt. De media worden op hun wenken bediend. Want ieder antwoord wordt vertaald in maar liefst elf verschillende talen. En te midden van al die hectiek maakt Michael Phelps een hele ontspannen indruk. Hij maakt grapjes. You guys. You guys en er is interactie met de vragenstellers, vooral als je er eentje ontwaart die zelf een sportfenomeen is, short-trekker Apollo Ono. Ik neem een vraag van man in the blauwe shirt. His name is Apollo. I know. <laughs> the man in the blue shirt. Michael Phelps legt uit dat in tegenstelling tot eerdere Olympische spelen hij nu ook echt kan genieten. You know, I think Bob and I have been a lot more relaxed over the last four years, and and we're having fun. And uh, you know, it's it's kind of cool being able to walk through the village. And and I walked out this morning uh, of the cafeteria, and I walked past uh, three Russian female athletes who are all taller than me. Ik dacht, was like, man, I thought it was, was like, geez. Meer ontspannen dus dan in Peking, toen hij voor die acht gouden medailles ging. Een doel dat hij uiteindelijk ook haalde. Maar wat moet hij dan van deze speler verwachten? You know, you guys are the ones that keep bringing the, the medal count up. I, I've never never once in my career said anything about medal counts. Hij wil zich niet te veel vastpinnen op medailles en klassementen. Dat is niks voor hem. You know, I'm here to, to swim as fast as I can. And, and... If I do that, then that's all that matters. Michael Phelps zag meteen de eerste dag al aan de bak tijdens de 400 meter wisselslag. Maar de rivaal komt uit een bekende hoek. Ryan Lochte. Ryan is a three time Olympian. He owns a total of six Olympic medals. Three gold, one silver en twee bronze. Dat is toch een beetje een aparte situatie natuurlijk. Twee rivalen in één team. You know, for the very first night it is going to be a very challenging race. And it's going to be an exciting race. En hoe ziet Lochte dat dan? Well, I'm not really going just to swim to beat Michael. Uh, there's not Michael's just one person. There's a bunch of other swimmers across the world. Die richt zich niet alleen op Michael Phelps, die houdt met alle zwemmers rekening. Ze zijn eigenlijk heel aardig voor elkaar, lacht hij en Phelps. Me and him we've created a great rivalry but at the same time we've created a great friendship. Het gaat bij Michael Phelps natuurlijk ook over zijn naderende afscheid. These are the last you know competitive moments that I will have in my career. So it you know it is it's, it's big. <laughs> Dus ik denk dat er veel en veel deze week. And, and... En opmerkelijk genoeg dient de nieuwe generatie zich alweer aan bij de Amerikanen. Missy Franklin, bij de vrouwen, een supertalent. Missy is uh, er een olympische debut. Ze uh, she, is uh, 17 jaar oud en qualified in vier individuele events. Ze is olympisch debutante, maar maakte vorig jaar bij het WK in Shanghai grote indruk. Er is een soort van generatiekloof, merkt Phelps. Ik I don't understand how some of these girls have so much energy. Het It's non-stop. Missy Franklin stuitert van de energie. My first Olympics has been so much fun. The day we first got here and we had all our uniforming, I was literally going off the walls. I was running around and like giving everyone hugs and weten dat haar eerste Olympische succes nog moet komen. Michael Phelps zoekt alleen nog maar een mooie afsluiting van een carrière die toch al niet meer stuk kan. It's kind of this is the closure and it's really how much how many toppings do I want on my Sunday and that's what I'm doing. You know, I'm I'm having fun. Hij heeft er plezier in bij de Olympische Spelen. Zijn laatste dus, Michael Phelps, was dat in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Straks de zon schijnt zo nog, maar aan het eind van de middag... Er komt op een gegeven moment een weersomslag. Wat betekent dat eigenlijk voor zeilers en voor zwemmers? Zo. Verkeersinformatie, bij de ANWB zit Edwin Gerrits. Edwin, nog geen files? Nee Bert, er staan geen files. We verwachten ook geen uh, files vanochtend. Uh, wel, vanaf het middaguur. Dan kan het wat drukker worden. Dan komt er veel recreatieverkeer uh, de weg op. En in het noorden van het land begint bovendien de bouwvak. En dan is het uh, vooral druk op de wegen naar het zuiden, zoals de A2 en de A50. En dan staan ook files op de A1 en de A12 vanuit de Randstad naar het oosten. Ja, verwacht je echt geen files vanochtend? Denk je niet dat mensen gewoon nog naar het strand zullen gaan? Ja, nou de laatste dagen zien we dat, het begin van de week was dat wel zo... maar de laatste dagen worden die fietsen steeds korter. Bovendien zijn de weersverwachtingen niet zo heel erg goed als uh, in het begin van de week. Ja, ja. Ja, de echt grote drukte verwachten we eigenlijk in het buitenland vanmiddag en uh, morgen. Vanwege uh, gewoon de vakanties? Ja, vanwege de vakanties. Is het weer zo'n zwarte dag in, uh, in Frankrijk? Nee, dat is uh, volgende week zaterdag is dat. Okay. Maar uh, ja, we verwachten wel grote drukte morgen. Goed, nou ja, dan spreek ik je niet meer. Dan wens ik je een mooie dag. <laughs> ja, dankjewel. Tot ziens. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. I was lucky, wet wet wet was dat. We schilderen ze graag af als computer nerds die niets anders doen dan gamen. De bezoekers van Camp Zone, een elfdaags game-evenement in de openlucht. Feit is wel dat het bijna allemaal mannen zijn die iets hebben met computers. Maar ze komen vooral voor het sociale aspect. Mannen dus in de leeftijd van 12 tot 68 jaar. De reportage is van Jeroen de Jager. Campzone, de camping die is pas om een uur of twaalf uh, vannacht opengegaan. Maar ze stonden er al, vroeg hoor. De eerste al in de middag. En ze staan hier opgesteld hoor, in uh, rijen van drie al. Met caravans, auto's volgeladen. En je gaat naar Campzone en je neemt mee? PC, leuk wat? Tent, stroomkabels, kabels, switch, laptop, beeldscherm... Het is gewoon, ja, wat je normaal camping bij je hebt. Stoelen, eh, magnetron, eh, oventje, echt alles. Ik zie hier ook bureaustoelen gewoon. Ja, gewoon bureaustoelen inderdaad. Je moet wel een beetje lekker kunnen zitten. Als je daar achter je bureau zit, achter je computer en elf dagen lang, dan wil je wel lekker kunnen zitten. Ja. En je blijft hier ook elf dagen lang? Wij blijven ook echt elf dagen lang, ja. ja. Wat ga je elf dagen lang doen? dat is een camping. Dus uh, barbecueën, uh, lekker wat drinken, van de zon genieten als hij er is. En uh, ja, een beetje computer uiteraard. Ja, gamen. Ja, gamen uiteraard, ja. Dit is gewoon een ouderwetse fietsspel, hè? Ja, maar dan heel nieuw en alle muren kunnen kapot. De graphics zijn ongekend. Battlefield 3. En dan zie ik ook toetsenborden die ik verder helemaal niet ken. Al die knopjes erop kun je voorprogrammeren. Oh. Nou, nu ben ik dood. Campzone is het grootste outdoor gaming-event ter wereld. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Dus waar uh, op een grasveld hier... Wat de fuck ga ik eigenlijk wel voor elkaar? De tenten staan, de lege tenten, die staan al klaar. En waar iedereen zich in kan voegen met zijn caravan en zijn tentje. Waar een razendsnel internetnetwerk ligt. We hebben 1 gigabit en dat is ongeveer 50 keer sneller... dan wat een gemiddeld huishouder thuis heeft. Moet je nagaan. Ja, het is lekker snel. Ja. Ik ben Henny Leermans en ik ben uh, een... van de organisatie. Het kost het uh, 11 Camp Zone. Op dit moment, als je nu een 11 dagen wil, kost het 300 euro. Vroeger in Biddinghuizen, sinds een jaar of vijf hier onder de rook van Eindhoven Airport. Geef het geeft wel een beetje een extra uh, tentje eraan. Als je dan in een multiplayer map zit waar uh, ook vliegtuigen in rondvliegen. En dan het geluid eroverheen denk je echt, nou, ik ben er. <laughs> Omdat Eindhoven wel echt bekend wil staan als de technologische hoofdstad van Nederland. Met ja, onder andere ja. ASML eh, en de campus en dergelijke. Eh, ja, eh, maakt het voor ons mogelijk om hier op dit veld eh, ons ding te doen. Hoeveel computers staan er op een gegeven moment aan? Ja, op een gegeven moment zullen er rond de 11, 1200 computers aangesloten staan. En dan kunnen er nog mensen inprikken met, uh, met uh, iPads en, en laptops en dat soort zaken allemaal. Wordt er hier alleen maar gegamed of is het veel meer dan dat? En dat? Dat is zeg maar mijn grootste uitdaging voor deze week. Wat dan? Jouw collega's gamende mensen laten zien. Dat is, dat is nog best wel lastig. Want iedereen zit alleen maar buiten een beetje op een bankje... Te te relaxen. Ja, te relaxen. En als ze achter de computer zitten, even mail kijken, even kijken wat er allemaal in de wereld speelt. Dus het idee dat dit echt een game event is, dat is gewoon niet zo. Ja, eigenlijk niet. Nee. Alleen trappen wij er als media altijd weer in. Nou ja, zo brengen wij het ook wel naar buiten natuurlijk. Maar ja, in principe wel. Dat is het verhaal achter het verhaal. Inderdaad. Nou, dan ben ik nog behoorlijk betrapt. Het is gewoon een camping. Het is gewoon een camping. Ja. Alleen wij hebben het snelste internet. Dat dan weer wel. De Radio 1-sportzomerbus strijkt vanmiddag ook neer op de campzone in Oorschot. Zijn er dan ook ingetrapt. Nou, Maar dat is altijd wel goed besteed aan Mark Robin Visser. Want ook die prikt er, net als Jeroen de Jager, altijd veilloos doorheen. Het is tien minuten voor zeven. En het wordt voorlopig de laatste dag, de laatste hete dag in Nederland. In de loop van de middag wordt hij mogelijk verstoord door onweersbuien. Robert van Boven is van de Koninklijke Nederlandse Renningsmaatschappij, de KNRM. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat eigenlijk voor mensen die het water op gaan, waar moeten die op letten? Nou, dat betekent eigenlijk uh, dat ze dat ze iets beter op moeten letten. Uh, maar uh, als het goed is voor hun uh, standaardroutine is niet al te veel. Dus ik, ik, waar wij uh, op sturen, dat is dat mensen standaard voordat ze het water op gaan, even bekijken wat de weersomstandigheden worden en zich daar ook op aanpassen en er rekening mee houden. Nou, en als het onweer maar... komt, moet je er in de haven liggen. Nou, het is wel handig als je op een bootje zit of überhaupt op het water, dat je dan uh, dat je voor het onweer uh, losbarst uh, de haven opzoekt. En uh, nou ja, als je als je gaat zwemmen op, langs het strand uh, ligt, zoekt dan een strand op waar, uh, waar bewaking is. Nou, uh, Daar krijg je ook sneller door wanneer er uh, omslag uh, aan zit te komen. Of wanneer het gevaarlijk gaat worden. Dus... Ja. Heeft u er, uh, trouwens extra mensen ingezet in vandaag vanwege uh, ja, die voorspelde omslag in het weer? Nee, nee, dat hebben we niet, want voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Nee? De KNRM is met 1100 vrijwilligers 365 dagen van het jaar 24 uur per dag beschikbaar. En uh, of het nou Windkracht 12 is of uh, strak blauwe lucht uh, en, uh, en geen wind, dat, uh, dat maakt het voor ons niet veel uit. Nee, nou ja, maar ik kan me zo voorstellen dat er toch nog mensen zijn, ondanks het feit dat er her en der wordt gewaarschuwd, dat die niet naar de waarschuwingen luisteren. Nee, dat klopt. Maar dan, dan is de capaciteit van de reddingmaatschappij dusdanig groot dat wij uh, ook die mensen gewoon kunnen redden. Ja. Uh, ja. Hoe, is, hoe is het trouwens de afgelopen week geweest? Want we hebben het nu over de situatie die. Als uh, dan vragen ben ik aan het stellen. Maar hoe is het de uh, afgelopen week geweest met het warme weer? Nou, het is de afgelopen week uh, redelijk rustig geweest. Met uitzondering van uh, ja, toch wat uh, veel zwemmers die, die in problemen zijn gekomen. En dat uh, uh, de onderschatting van je eigen kracht uh, en, en, uh, en de kracht van de zee is dan. Uh, een uh, belangrijk onderwerp daarbij. Dus uh, te ver zwemmen of gevaarlijke stromingen en die uh, ja, negeren. En dat zit dan vooral in het zwemmen buiten bewaakt gebied. Ja, dan zijn ze vooral buiten het, het, het gebied er inderdaad gekomen waar, uh, waar, waar bewaakt werd. Uh, ja. En nu heeft ze wel allemaal kunnen redden, trouwens? Ja, ze zijn wel allemaal gered, ja. ja. En dan hebben we het ja. over die, die stromingen. Hoe heet ze ook alweer? De muien en hoe heet ja. die, hand? Je hebt twee ja. soorten stromingen, toch? Ja, wij, op het strand heb je vooral veel met muien te maken. Of, of direct langs het strand. Ja, en goed, daar, daar let men dan ondanks alle waarschuwingen gewoon nog steeds niet op. Nee, nee dat klopt. Nou maar, was... ja, dat, dus, dat heeft echt gewoon met onbekendheid van het water te maken. Maar goed, u heeft ze allemaal uit het water kunnen redden. Er zijn geen uh, echte slachtoffers gevallen. Er zijn, tenminste ik, ik, dus voor zover ik informatie heb, zijn er geen, uh, geen slachtoffers gevallen. Fijn. Nou, hou het zo zou ik zeggen. Meneer ja. Van Boven, uh, ik wens u een mooie dag en ik hoop ja. dat het weer pas heel laat omslaat. Ja, dat hoop ik ook. <laughs> Dank je <laughs> wel. Dank je wel. Da. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkranten Hier is ja Koekoek. MBO-scholen lopen grote financiële risico's door speculaties met geld dat is bestemd voor huisvesting en onderwijs. Zeker vier grote mbo's hebben zich in de afgelopen tien jaar verzekerd tegen hoge rentes... Op leningen en die verzekeringen vormen nu een miljoenenrisico. Dat blijkt uit onderzoek door de Telegraaf naar de jaarrekening over 2011 van acht grote onderwijsinstellingen. Scholen hebben zich tegen renteschommelingen verzekerd met derivaten. Dezelfde financiële producten waardoor andere grote bedrijven de afgelopen maanden in de problemen zijn gekomen. De Telegraaf noemt de ROC's West-Brabant en Midden-Nederland en mbo's in Rotterdam. ChristenUnie en SGP gaan een lijstverbinding aan bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat bevestigen beide partijen in het Nederlands Dagblad. Dat blijkt een paar weken geleden te zijn besloten. Volgens de krant volgt dat na een periode waarin de verhoudingen tussen ChristenUnie en SGP behoorlijk bekoeld waren. Door de lijstverbinding kunnen de twee partijen meer resultaten uit eventuele reststemmen halen. Mogelijk levert dat een extra zetel op voor de ChristenUnie of de SGP in de Tweede Kamer. Beide partijen staan er goed voor in de diverse peilingen. ChristenUnie scoort tussen de vijf en de acht zetels en de SGP, -SGP staat op drie. Dat is een winst van één zetel. Schuldhulp aan banden, kopt de Volkskrant. Gemeenten gaan strenger selecteren bij de schuldhulpverlening. Schuldenaren met gedragsproblemen moeten die eerst aanpakken voor ze hulp krijgen... En daardoor komen duizenden aanvragen niet meer direct in aanmerking... voor een speciale regeling voor het kwijtschelden van de resterende schuld. Per 1 juli hebben gemeenten de regie over de schuldhulpverlening gekregen. Ze zien de vraag groeien, maar het budget krimpen. Straks kunnen gemeenten met een vragenlijst en een gesprek... de achterliggende problemen inventariseren. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... maakt de nieuwe aanpak de hulp effectiever. Een Ruime meerderheid van de bevolking stond vorig jaar achter de manier waarop de politie optreedt. En evenveel mensen, 60 tot 70 procent van de bevolking, vinden dat de politie belangrijke waarden verdedigt. Eén op de tien Nederlanders is het juist oneens met die waarde. Dat schrijft Trouw op basis van de cijfers van het CBS over 2011. Volgens lector Veiligheid en Sociale Cohesie Timmer... is het draagvlak voor de politie redelijk stabiel. Jaarlijks verlicht zijn Nederland wel 200.000 aanhoudingen. En maar over een paar daarvan ontstaat discussie. Politie krijgt de meeste steun uit de hoek van 65-plussers. Jongeren tussen de 15 en de 25 jaar... zijn het minst positief over de politie. Dat is heel gek. Rabobank ontslaat vier bankiers in het Libor-schandaal, schrijft het Financiële Dagblad. De ontslagen medewerkers zouden te hoge en te lage tarieven hebben doorgegeven... om hun Arabob-collega's op de handelsvloer te bevoordelen. Dat zeggen verschillende bronnen in de financiële sector tegen de krant. En daarmee lijkt het onderzoek naar het Libor-schandaal ook een Nederlandse bank te raken. Affaire heeft in de financiële wereld grote opschudding veroorzaakt... nadat de Britse bank Barclays had toegegeven met de tarieven te hebben gescheurderd. Tumult. Onduidelijk is hoe ernstig de overtredingen van de Rabo-medewerkers waren. De Rabobank zelf geeft geen commentaar. Een woordvoerder zegt niet te kunnen ingaan op individuele arbeidsrechtelijke zaken. En zegt verder dat de bank meewerkt aan het onderzoek naar het Libor-schandaal. Goed, wat staat er nog meer? Er staat natuurlijk ook ongelooflijk veel in de ochtendkranten... over de Olympische Spelen. Want vandaag gaan ze beginnen in Londen. Ook op deze zender heel erg veel aandacht daarvoor. Het AD heeft een grote kop met Gaan zij goud brengen? En vervolgens zien we onder andere Marianne Vos. Ranomi zien we en Epke. Die op de voorpagina als mogelijke gouden kandidaten worden genoemd. De Spelen moeten de teleurstellende sportzomer alsnog redden... is de onderkop. Alleen olympisch succes kan de Nederlandse sport Zomer redden. Na het mislukte EK voetbal en een teleurstellende Tour de France vestigt Nederland zijn laatste hoop op Ranomi, Epke en Marianne. Brengen zij ons het goud waar we al maanden vergeefs op wachten? Zo smeekt bijna de krant vandaag. Nou, ik zou maar niet zeggen dat meedoen belangrijker is dan winnen. Daar kun je niet meer mee aankomen Dat was dan. de kreet van 1908, geloof ik. Ja. Goed, we hebben er ook aan, ruim aandacht voor straks. Dankjewel, je Marian. Uh, in, na zeven uur hier op de Radio 1, de nieuws- en sportzender. En wat hebben we nog meer? We gaan het onder andere ook hebben over Syrië. En we hebben het over Facebook. We hebben ook nog een verhaal over Noorwegen. En een verhaal over dat je harder gaat lopen door je been af te knellen. Dat vind ik een heel intrigerend verhaal. Hoe dat is, blijf luisteren.